chips.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 All out is so ridiculous Don't have so much attention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 Je bent zo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 Lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, water duren, water duren. Bijna zon, bijna zon en veel maar Maar voor vooralsnogs, stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo.